Freddy van met het NOS Journaal. Bij een autobedrijf uitgebrand en er waren explosies. Er stonden tientallen oldtimers en andere auto's. Die zijn zo goed als zeker allemaal in vlammen opgegaan. Naast het autobedrijf lag het Mercedes Museum. Of dat ligt er nog steeds, want dat is niet in brand gevlogen. De N69 is in de buurt in allebei de richtingen afgesloten. De verwachting is dat het nablussen nog uren duurt saudi arabië belooft dat er geen Saoedisch geld meer gaat naar extremistische moslims in Nederland. Dat heeft de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken beloofd aan een de delegatie Kamerleden die bij hem op bezoek was. Een paar weken geleden ontstond een commotie toen bleek dat meerdere islamitische organisaties in Nederland geld ontvangen uit Saoedi-Arabië. De zorg is dat dat geld ook terechtkomt bij fundamentalistische moslims. In Australië is een bloeddonor met pensioen gegaan die het leven heeft gered van bijna 2,5 miljoen baby's. 60 jaar lang gaf hij iedere week bloed. In zijn bloed zitten zeldzame antilichamen tegen races Dat is een aandoening die voorkomt bij zwangere vrouwen... en die kan leiden tot hersenbeschadiging bij het kind of zelfs tot een miskraam. Uit het bloed van de man kan een medicijn daartegen worden ontwikkeld. Zijn eigen kleinzoon is ook gered door het medicijn dat uit zijn bloed werd gemaakt. De man gaat nu met pensioen, niet uit eigen beweging. De bloedbank besloot dat het risico voor zijn gezondheid te groot werd. Het WK Zeilen is in 2022 in Den Haag, dat wil zeggen voor de kust van Scheveningen. Vandaag werden de wedstrijden toegewezen. Behalve Den Haag was ook Auckland in de race voor de organisatie. Het weer, temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen redelijk zonnig, in de middag zijn er wel stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt van 20 graden op de wadden tot 25 graden in Limburg. Met een minimale kans op een bui.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 What, what time is love? Time is love. Thank yeah. you. Like you do, ta ta ta ta me la like Tell me Every day, okay. okay I got the keys to the Yono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 Night. Hey, Mom, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So, Mommy, don't stress your mind.